12 uur. De Radio 1 sportzomer. van Veenhoven en Felix Mörders. Een reptiel als huisdier. Wie is voor? en wie is er tegen? En hoort in welke sport topkok Pierre Wind vroeger uitblonk? Maar hier is het nieuws met Mark Visser.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 De geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanalen Eiland... die krijgen een vergoeding voor de tijd dat ze niet naar hun huis kunnen. Elk huishouden die krijgt eenmalig 150 euro... en daarnaast mag iedere bewoner 100 euro voor kleding declareren. Meeste mensen konden niks meenemen. Ik ben zo snel het huis uitgezet... Um...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 Een oud-topman van de Ierse genationaliseerde bank Anglo-Irish Bank... is op de luchthaven van Dublin gearresteerd. Hij wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgeleid... in het kader van een fraudeonderzoek bij de bank. Sean Fitzpatrick die werd twee, de, twee keer eerder ondervraagd over deze zaak... maar hij werd toen niet aangeklaagd. Hij stond twintig jaar aan het hoofd van de bank... die in 2008 door de Ierse overheid werd gered van de ondergang.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 De eerste die komen, die eten zich vol, gaan vervolgens s'avonds naar, naar, naar Zwerm toe... En, en vertellen het daar eigenlijk rond van, kijk, daar is, uh, is goed eten te halen. En, en een, een volgend moment heb je dus uh, uh, steeds meer spreeuwen. Ja, er loopt nu een proef om het probleem op te lossen. Het idee is om in het vroege voorjaar de eerste spreeuwen te vangen... en dan ver weg weer vrij te laten in de hoop dat ze niet meer terugkomen. Het weer, zonnevergoten en zomerswarm bij een temperatuur van een graad of 27. En ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen volgt opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden aan de kust, tot plaatselijk 28 in het binnenland. ANWB verkeersinformatie met 12 zonnevergoten files. Totale lengte 46 kilometer. Op weg naar Scheveningen uh, op de A12, Utrecht richting Den Haag... tussen Knoop het Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld, 5 kilometer... Door een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda, staat 3 kilometer tussen Bavel en Ulverhout. Verderop op de A58 richting Vlissingen. Daar gaan de mensen naar zee tussen Rinland en de Vlakentunnel, 8 kilometer. A59 Os richting Zierikzee, het Hellegatsplein, 2 kilometer. En de N59, Hellegatsplein richting Zierikzee voor Oude Tongen, 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Straks een debat over reptielen als huisdieren. En een zoektocht naar een in 1940 verdwenen Nederlandse onderzeeboot. Maar we beginnen met KPN. Hier zijn Felix Burgers en Willemijn Veenhoven. KPN gaat als eerste in Nederland dit jaar nog een nieuw netwerk opzetten... voor mobiele telefonie 4G. Het lag al in de planning, maar KPN gaat het nu eerder doen dan verwacht. Tim Paulus van onderzoeksbureau Telecom, Peper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dat 4G-netwerk, dat is nu nog beter, sneller dat moest er komen. Uh, ja, nog beter en sneller. Ja, We zitten met z'n allen met smartphones en, en laptops en tablets enzovoort uh, op dat netwerk. Dus er is wel wat nodig, ja. Want stel je voor dat KPN dat niet zou doen, wat zou dat dan betekenen? Nou, dat zie je nu al, uh, vooral op drukke dagen. Dat je, dat je heel trage verbinding hebt en dat uh, een YouTube-filmpje niet wil laden of, of noem maar op. Dat soort zaken. Ja, dus ze moeten wel en uh, anders lopen ze achter. Maar nu hebben ze dus naar voren gehaald, die, het uh, introduceren van 4G. Ja, ja. Wat, je, wat je hebt gezien met uh, de derde generatie en met de tweede generatie, hè, GSM en UMTS, is dat er altijd heel, heel voorzichtig werd gepland. Hè, we gaan pas investeren op het moment dat het echt niet anders kan, zeg maar. Hè. Zo, zo gaan die bedrijven te werk met hun netwerk over het algemeen. En KPN uh, laat zich volgens mij nu van zijn verstandige kant zien door uh, juist op de groeiende vraag vooruit te lopen. Uh, dat wil zeggen, de vraag die, die explodeert al hoor, maar uh, in ieder geval wachten ze nu niet te lang. Ja, en dat komt gewoon omdat we allemaal nog steeds meer smartphones kopen en meer iPads en nou ja, van alles wat data nodig heeft. Ja, de, het aantal apparaten wat je in je huis hebt en uh, ga maar zelf na, uh, je zit op de bank tv te kijken met, met een tablet in je hand. Uh, ja, dat, dat, de, de, de groei is aan alle kanten heel erg hoog. Ja, nou, dat is uh, een flinke investering neem ik aan voor KPN. Ja, er moet uh, straks in oktober uh, eerst een vergunning worden gekocht, een licentie. Uh, dan, dan vindt er weer zo'n zo zo beroemde, zo of beter gezegd, beruchte veiling plaats. En dat kan dan uh, wel meteen weer in de, in de honderden miljoenen lopen. Ja. En vervolgens moet natuurlijk dat netwerk worden aangelegd. Ja. Maar ja, een aantal jaar terug uh, moest KPN heel veel geld betalen voor die UMTS-licentie. Zoveel dat, uh, nou, dat eigenlijk heel zwaar op de resultaten drukte. Dat kostte ze wel heel veel geld. Ja, en kijk, met, dus met de wijsheid van achteraf hoor, maar toch, uh, toen, toen waren de verwachtingen denk ik wat al te hoog gespannen. En de prognose is ook niet helemaal realistisch. En ik denk dat dat nu. Uh, heel anders is. En je ziet nu dat we uh, dingen doen met dat mobiele netwerk... Uh, die toen eigenlijk al beloofd werden, maar helemaal nog niet konden. Maar, maar goed, het, het gaat ze wel veel geld kosten. In oktober is die veiling bij UMTS, liep het in de miljarden, begrijp ik. Ja, ja, en dat zul je nu wel niet zien. Uh, maar goed, uh, alles bij elkaar uh, kom je misschien ook wel op een half miljard... Ja. Uh, of een miljard uit, maar dan verdeeld over uh, maximaal vier partijen. Maar goed, het is het, het waard, kennelijk. Ik bedoel, het, we... Dat ja, ze... het kan denk ik bij niet anders. De vraag explodeert en er moet iets gebeuren. Ja. Het is ook zo dat het mobiele netwerk als het ware dichter naar de klant toegebracht moet worden. Hoe bedoelt u? Uh, nou gewoon ja, de, de, de basisstations, om het, om het zo maar te zeggen, die staan nu vrij ver weg. Hè. En ja. met LTE komen er wat, wat basisstations bij, zodat die afstanden wat korter worden. Dat betekent uh, dus minder storingen en gewoon sneller... Sneller verkeer je iPhone. Ja, zeker. Dat is wel de verwachting. En die vierde generatie, die wordt genoemd LTE, om het maar even te noemen... die belooft ook veel efficiënter te zijn. En dat LTE-netwerk, dat zijn ze eigenlijk toch nog wel... U zegt, ja, ze hebben niet te lang gewacht in dit geval. Maar Antwerpen heeft het al. Ja, er is op bepaalde plaatsen... en ja, je kunt het noemen, Zweden, Japan... Amerika? Er zijn genoegen waar het al is aangelegd. Ja, zeker, zeker. Maar goed, wereldwijd... Uh, is het nog niet te laat en kijk het risico was dat ze hadden gezegd we gaan wachten tot 2014 want we gaan ons 3G netwerk verder uitmelken hm. en dan loop je een beetje het, hetzelfde risico als wat je nu ziet op de op de ADSL markt waar ze het nakijken hebben tegenover de kabel en waar ze nu spijt hebben dat ze niet eerder in glasvezel hebben geïnvesteerd. Ja. Uh, betekent dit straks trouwens ook dat we dan duurder gaan bellen in internetten want dit moet natuurlijk allemaal weer terugverdiend worden deze investering. Ja, nou dat zou een doodnormale ontwikkeling zijn. Hè? Een beter netwerk, fijnmaziger, het kan meer. Maar goed, dat is altijd maar de vraag, want de concurrentie is hoog. En wat je met die veiling straks krijgt, is dat er waarschijnlijk toch weer een vierde operator bij komt... He, naast KPN, Vodafone en T-Mobile. Mm -hmm. uh, als we hun, hun beloftes allemaal nakomen, dan zou dat Tele2 moeten zijn. En ja, dan kan het ook Dan kan De, prijs weer zijn dat de dat die prijzen gewoon omlaag gaan. Ja. Ja, dat dat Tele2 het, het kostenvoordeel van zo'n netwerk, van die technologie, gaat gebruiken... om juist op prijs te concurreren. Ja. Nou, dat hopen we dan maar. Toch, ja, Felix? <lacht> Zeker. <lacht> Dank, Tim Paulus van onderzoeksbureau Telecom Paper. Clemens en Huub de Lange hebben in 1979, meen ik, de mo opgericht. Nou, die band bestaat nog steeds. En bestaat nog steeds op vinyl en op digitaal materiaal. Een CD bijvoorbeeld. De Mo is in 1985 ter ziele gegaan. Dit was Fred Astaire uit 1981. Radio 1. Sportzomer 2. Met Lucky Kink. Ja, dag 2 van de sportzomer. zonder sport. Gisteren ging het uit pure nood, maar de hele avond over Boksmeer op Twitter. Daar werd namelijk een criterium gereden, de eerste na de Tour de France. Ed Linda 760 vond het gisteren een toffe avond. En Jeroen Schreurs snapt wel dat Nibali heeft gewonnen voor Laurens Tendam. Hij tweet, het was een zwaar bergachtig parcours. Suzanne Groenewegen die tweet, jammer, het is alweer voorbij. Maar weet je, het is alweer bijna een kermis in het Boksmeer. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Hoor. filmpje dat zo langzaam uh, een beetje sluimerend over het internet gaat... is een uh, filmpje van dit weekend. Mooi filmpje. Kevin van Hovel is een mountainbiker en die deed mee aan het Belgisch kampioenschap. Hij kon kampioen worden. Waren het niet dat hij in de sprint werd verslagen door veldrijder Kevin Powell's. Een schande vond hij van Hovel. Een lafaat was hij, een wieltje zuiger, geen meter op kop gereden. Belachelijk überhaupt dat de veldrijders meedoen. Maar goed, gelukkig wist hij van Hovel zijn emoties een beetje in bedwang te houden en reageerde hij uiterst koeltjes. <tie> Het is heel erg, maar dat, dat een is een komt bij. Mijn ketting twee keer af en het ben al daal in de last, want ik was altijd lekker, eh. twee keer. Twee keer moeten lopen, maar ik heb ja, een, een sprint. Ik zat op het kop, ik ga ik ja. mee en ik zit er een naar. Ik heb de koers gemaakt. Ja, nou, gelukkig kon die Kevin rekenen op vrienden, fans en familieleden die hem opstonden te wachten en kwamen troosten. En Daar zat Kevin echt enorm op te wachten. Wat ouais. Dit is echt een mountainbike. Mountain ja. ja. bon <blog ringing> ja. ja, dat is wow. -w -w plataforma. Ja, een zal man. een Dit de De vallen Wat kans, iedereen op de site van de Belgische Mountainbike staat inmiddels ook een verklaring Naar aanleiding van de vele reacties op de verschillende social netwerks en het internet, dus allebei. Wil het versluis Pro NTB team graag het volgende kwijt, bla bla bla bla, foutje, bla bla bla, technisch mankements, bla bla bla, respect, bla bla gefeliciteerd hè. Dan, hashtag Ibiza is training topic, dus ik dacht, Gregory van der Wiel ja, is daar weer een paar dagen tussenuit, ja. te even bijkomen, drie dagen hard getraind hij weg, nu mag het weer. Precies, ja. even een beetje de boel de boel laten, helemaal weg, de zon opzoeken, maar dat was dus niet zo. Ibiza is training vanwege een aantal dj's die daar aan het optreden waren. Gregory is niet meer op vakantie, maar geniet wel van het Hollandse zomerweer. Op vrije avonden Ziet hij tegenwoordig aan het water te staren naar Eiburg en dan maakt hij nog foto's van en die zet hij op zijn Twitter @gvanDerWiel. Gelukkig komen de Olympische Spelen eraan. De gesprekken op Twitter beginnen daar langzaam maar zeker over te gaan. Vanmorgen was het kort trending topic in Nederland. Brent van der Horst die tweet op Ed Brentje een bijzondere foto. Tourwinnaar Bradley Wiggins die een rare nieuwe wegfiets aan het testen is... in aanloop naar die Olympische Spelen. Je kunt nu de webcam op radio1.nl bekijken voor een foto van die fiets. En Ed Thomas V.D. Hulst krijgt zo langzamerhand enorm zin in de Olympische Spelen... maar vraagt zich wel af wat nou eigenlijk de officiële hashtag is. Is dat hashtag OS 2012? Hashtag Olympische Spelen of hashtag Londen 2012. Dat soort problemen zijn er allemaal op Twitter. Ik ik stel toch voor... allemaal gewoon? Nee, nee, ik stel voor dat Thomas mag kiezen. <laughs> Ralf van Wolvelaar tweet op Ed van Walf en zegt. Beginnen de Olympische Spelen al bijna. Ik ben die trillende handen tijdens deze vier volle sportloze dagen nu wel beu. <laughs> nou, ik ook straks meer tweets meepraten kan via hashtag R1 Sportzomer. Check ook mijn eigen Twitter, twitter.com. Luk voor een filmpje van die huilende mountainbiker. Ik wil niet ja. Tot later weer. Thijs zou zeggen, dit kan echt niet. Kan hè? echt niet, hè? What do you know about love? Culineering. I know the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 About love What do I know about love van het album Tits and As... uit dit jaar nog, hè, 2012 van de Golden Earring. Er is een in Ter Apel, zeg ik dat goed. Niet gevaarlijk volgens deskundigen, maar toch een uh, griezelig idee. We hebben het even nagevraagd... en in ons land schijnen 81.000 huishoudens een reptielenhuis te hebben. Maar een degelijke registratie, HOMA. Ik ga erover praten met drie gasten. Ad Bom van reptielenopvang Iguano Zoo in Vlissingen. Hij zit in de studio van Omroep Zeeland. Goedemiddag. En hier in Hilversum, Walter Gertroijer van het pileopvang Serpo. Goedemiddag. Ja. En Dennis Onings, hij is voorzitter van La Certa... de Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. In Boa, is dat inderdaad niet gevaarlijk? Nee, ja, absoluut niet. Het is, het is wel een maar ja, 90% van de slangen dood met behulp van wurging. Ja. Maar pitels en boas worden dan wurgslangen genoemd. En de boa is eigenlijk een kleine vertegenwoordiger... van dat type reuzenslang. Als ze 3,5 meter zijn, is dat extreem groot... En in de literatuur kom je ook geen enkel uh, ongeluk tegen... met dodelijk afloop met een boa constrictor. Maar wel dus... met een kat misschien, of niet? En een hond? Die kan nee, niet nee, nee, ze eten eerder knaagdieren. Het is ongebruikt dat roofdieren andere roofdieren eten. Maar meneer Gert hoe overleeft dat beest dan... als hij ja. niet snel gevonden wordt? Nou, ja, Het is een koudbloedig dier. Dat betekent toch ook dat hij zonder meer drie maanden zonder eten kan. Dat is geen probleem. Alleen Nederlandse klimaat is een uitermate groter probleem. Zodra de eerste nachtvorst induikt... Maar dat duurt nog eventjes... Nou ja, goed. Vannacht was het gewoon vijf graden. Gisteren lag er al ijs op de daken, hoorde ik, bij RTL. Dus het, het kan allemaal heel ik erg koud worden. Ik heb Ik, heb s nachts. ik slaap, slaap goed s'nachts. Maar, nou, dus maar dan... dit soort dieren is niet, die heeft de kansen is niet wapen tegen de kou. Kijk, een normaal dier uit, uit Noord-Amerika... die weet dat het winter gaat worden door het korte van de dagen. Die gaat ze verstoppen. Die bouwen blijft gewoon lekker liggen in de kou. En uiteindelijk gaat hij door onderkoeling dood. En wat, uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld als mensen een zwarte mamba in huis hebben? Wat er dan gebeurt? Ja. Ik hoop niks. Ik zijn hoop. die gevaarlijk? Die, die zijn zeer gevaarlijk. En ja. daar zou je ook het een en ander aan moeten doen... om dat dier op een verantwoorde wijze te houden. Voor jezelf, voor je omgeving. Zijn er en mensen de... die dat doen? Zijn er, zijn er zwarte dat ze houden, Ja, die worden wel degelijk gehouden. Dus er zijn wel degelijk risico's in het houden van reptielen in huis? Ja, maar ik meen tot dat risico om hier naartoe te geven naar Delft, naar Hilversum, een veel groter risico is... dan het houden van die dieren. Mits je het op verantwoorde wijze doet. Kijk, een kind van drie geeft je ook niet je autosleutels. Je gaat eerst een opleiding geven voor voordat je kan rijden, zo zou je met potentieel gevaarlijke gezelschapdieren, honden, paarden, gifslangen bijvoorbeeld zou je bijvoorbeeld ook een cursus kunnen volgen... om dat op verantwoorde wijze te doen. Meneer Onings, mogen die dieren zomaar vrij verhandeld worden? Op dit moment uh, mag dat, tenzij dat het beschermde dieren zijn. En dan zijn er bepaalde uh, overdrachtsverklaringen of schietepapieren... U zegt die, op dit moment uh, mag dat. Worden. Wat betekent dat? Is er een moment dat volgt uh, waarop dat niet meer mag? Nou, Op dit moment wordt er gesproken over het invoeren... van zogenaamde positieflijsten. Dat zijn en wat? Positieflijsten. Ja? Dat zijn lijsten waarop uh, de dieren vermeld staan... die nog wel gehouden mogen worden. En als je kijkt naar uh, de invulling daarvan voor de zoogdieren... Daarbij is het dat van de 5500 soorten er straks 35 gehouden zouden mogen worden. En volgens de methode die ontwikkeld is om de positief lijst in te vullen... mag de huishond, dus de gewone hond, niet gehouden worden... omdat particulieren dat niet zouden kunnen. Dan kun je verwachten dat als je dat voor reptielen gaat invullen... dat je een hele korte lijst gaat krijgen. Hoeveel reptielen blijven er nog over, denkt u? Ik, ik durf niet te zeggen. Er zijn ongeveer 5000 soorten die in aanmerking zouden komen voor plaatsing. En met deze methode zou dat een, een heel klein aantal gaan worden. Meneer Bom van Iguana Zoo in Vlissingen. Wat, hoe denkt u over die positieve lijst? Het lijkt wel of ik het over doping hebben. Uh, nou ja, die, die lijst is gewoon de eerste stap om dieren die speciale verzorging nodig hebben... een beetje te ontmoedigen. Uh, ja, wij zijn natuurlijk uh, als opvangcentrum al uh, tientallen jaren betrokken... bij het opvangen van reptielen... En heel vaak zie je ook dat dieren gewoon op een niet juiste manier gehouden worden. En ik ben het er mee eens als reptielen goed gehouden worden... dan is er geen enkel probleem. Maar dat blijkt in de praktijk heel vaak anders te zijn. En dan zegt u, dan is zo'n positief lijst wel noodzakelijk? Ja, zo'n positief lijst is gewoon een eerste stap in de goede richting... om handel in dieren die een speciale verzorging nodig hebben... dan op dat moment te ontmoedigen... Nou, en ik, denk, mij... ik denk niet dat, dat, dat je dus uh, reptielen moet verbieden. Maar ik denk, ik denk wel dat er iets nodig is om op een gegeven moment uh, duidelijkheid te brengen in, uh, in het geheel. van. Uh... Dan zou het het meest logisch zijn om, om richtlijnen op te stellen voor het houden van dieren. En net als in, in Duitsland het geval is, daar is gewoon een lijst van hoe je uh, bepaalde dieren moet houden. Dat geldt voor de zoogdieren, dat geldt voor de reptielen. Dat zouden we hier in Nederland ook moeten gaan doen. Kijk, een, een voorbeeld is uh, de Gordelstraathagenis. Dat is een gravende soort. Dan zou je kunnen zeggen dat is een uh, moeilijke soort om te houden, want die moet graven. Ja. Als je die op, op cel houdt, dan krijg je kromme pootjes. Je kan ook zeggen, uh, in plaats van hem niet te mogen houden, als je hem houdt, moet je hem op zand houden. Maar moet iemand dat dan gaan controleren, die langskomt? Ja, dat zou dan gecontroleerd moeten worden. Als er iets mis is, dan moet er geke naar gekeken worden. Als er iets mis net als, is? Net als bij de handhaving van positief neutrale. De, de gravende soort politie. Um, een, een dierenpolitie, daar is toch al sprake van. Christ. Nee, die is weer afgeschaft. Ja. Meneer wat vindt u van die positief lijst? Nou, tot er iets moet gaan gebeuren, is duidelijk. Wat uit dat hand? Nou, er is best wel veel dierenleed. Dieren worden vaak op een verkeerde manier gehouden. Nou, de positief lijst, dat, dat zou misschien een richtlijn kunnen zijn. Alleen, ik denk dat die te snel en te overhaast uh, geïntroduceerd wordt. Want eigenlijk, belangrijk is dat dieren er zijn heel veel dieren aanwezig in Nederland. Nou, die ga je niet allemaal weghalen door een positief lijst in te stellen. Wil je het welzijn van die dieren verbeteren, dan zou je eigenlijk bij je acuut moeten beginnen met het geven van opleidingen, cursussen. Zodat die mensen je die dieren op een meer verantwoorde wijze gaan houden. Misschien is dat ook wel noodzakelijk, dus een, een soort uh, vaardigheidsbewijs voor die mensen. Dat is uh, zeer zeker noodzakelijk. Ja, vindt u dat en beginnen dan bij het basisonderwijs. Ja, oh, het zou een goed idee zijn inderdaad, om te kijken naar hoe mensen dieren moeten houden en mensen daarover uh, op te voeden. Als je kijkt naar het aantal katten, honden en konijnen dat gehouden wordt in Nederland, dan heb je hebt het over 6 miljoen gezinnen als je nou eens bij die diersoorten zou beginnen... dan zou je de grootste problemen die er wel zijn al kunnen voorkomen. Meneer Bom, een soort groot rijbewijs voor die mensen? Kijk, ik denk sowieso dat het uh, heel positief is... als uh, mensen voordat ze dus uh, reptielen aanschaffen... of een, een cursus of in ieder geval zich moeten informeren... over nou ja, hoe je bepaalde diersoorten zou moeten houden... kan je heel veel leed uh, bij dieren voorkomen. En ja, wij verwijzen mensen ook altijd naar verenigingen en dergelijke... maar ja, dat zou ook in de vorm van cursussen kunnen... Is er in Vlissingen wel eens wat ontsnapt? Ontvangt u dagelijks dieren die de, die de weg kwijt zijn? Wij, wij ontvangen dagelijks dieren, ja. En dat kan zijn uh, vanuit havengebieden van Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen. Wat, wat is uw laatste vangst, zou ik maar zeggen? Dat uh, was een, uh, een, een slang, een ongiftige slangensoort. Want vaak zijn het ongiftige dieren. En die worden dan bij u binnengebracht? Ja, of, of ze worden opgehaald? 81.000 huishoudens hebben geconstateerd, hebben een reptiel of een amfibie thuis? Nou, reptielen dan, hè? want één dingen worden vaak niet gehouden. Het zijn vaak relicule collecties, oplopen tot... Wel maar dan, 100 dan zitten aquaren. er dus straks op die lijst, staan mm. reptielen die je niet meer mag houden. Ja. wat gebeurt er dan met die dieren? Nou, ja, dat is natuurlijk ook een vraag. Misschien wat je hebt, mag je houden? En misschien komt er een soort uitsterfbeleid. Maar reptielen... Een uitsterfbeleid? De, nou ja, laat het maar op een natuurlijke wijze doodgaan. En op een gegeven moment is het probleem over. Alleen, dat lijkt, lijkt heel erg simpel. Met heel veel reptielen planten zich, ja, sommige zich ongeslachtelijk voort. Dus dat betekent dat er jongen komen zonder dat er een mannetje aan pas te paste gekomen is. Uh, andere soorten, die, na één enkele paring, kunnen ze nog gedurende vijf jaar nog steeds jongen produceren. Nou, eieren kan je in de vriezer gooien. Maar levende jongen, die geboren worden, die, die stop je niet in de vriezer. Dan ben je verkeerd bezig, denk ik. Dus het probleem blijft ze nog heel erg lang uh, uit voortkabbelen. Dat is natuurlijk een probleem. Maar het grote probleem wat we nu ook constateren... is dat de mensen de dieren op een ondeskundige manier houden. En dat geeft al die problemen, dat zijn al die ontsnapte dieren steeds. Maar u zei van, ja, misschien moet er wel aandacht voorkomen in het basisonderwijs. Maar dan moet je dan de reptielkunde, moet je iets gaan leren over? Nee, gewoon dierkunde. Kijk, je gaat nu ook met, met de school naar een soort schooltuintje. En dan leer je hoe je wat sla moet maken. Nou, leren we ook eens hoe je om moet gaan met dieren. Gewoon honden en katten en reptielen, alles bij nou, elkaar. Alles. Ja, alles. Wij merken bij ons op de expositie dat als we een, een schildpad tonen... en het dier is 45 centimeter groot bijna... En de mensen zeggen, ja, hij is zo klein als je geboren. Toen vind ik hem schattig, maar als zegt, groot moet ik hem niet. Die, die informatie hebben ze eigenlijk niet, want ze zien dat schattige diertje. De dierenhandelaar die wil het graag verkopen. Die zou trouwens ook echt opgeleid Denkt moeten worden. Denkt u dan niet als u dat soort mensen hoort van, ja, hallo, denk dan even na. Hoe bedoelt u? Nou ja, ik bedoel, alle dieren en ook alle baby's worden groot. Ja, dat geldt toch ook voor dieren? Dat geldt toch ook voor schilpadden? Nou, je wil nu weten hoe groot het, het land van onkunde is in Nederland. Want dat is heel veel hoor. Kijk, heel veel mensen geloven nog steeds dat er een schildpad in een terrarium zich aanpast aan de grootte van het verblijf. Dat is ook een keer een smoesje wat is in de wereld geworpen door de, door de vissenwereld en door de dierenhandel. En dat is gewoon onzin. Als je die schildpad gewoon eten geeft, blijft je gewoon doorgroeien. Ik kan je er hele enge foto's van laten zien hoe schildpadden op een gegeven moment een bijna vierkant schuld gekregen hebben. Door de beperkingen van het verblijf. Ach. In België bijvoorbeeld, meneer Onings, is het houden van gifslangen verboden. Is in, dat eigenlijk niet veel beter? In België hebben ze ook gewerkt met een, uh, een positief lijst. En die is op korte termijn door een uh, arrest van het Europees Hof vernietigd. Hm. Omdat de manier waarop die was opgesteld onjuist is. Oké, okay, ik exact... gaat het over de procedure, maar het is een algemeenheid. Het, het feit dat je geen gifslangen naar huis moet gaan halen. Want je weet maar nooit. Dan ga je op vakantie en dan gaat zo'n slang van tussen. Nou, als jij een uh, goed terrarium hebt en een, uh, een, ja, als, uh, een kamer, als, ja. dat moet gereguleerd worden. Binnen onze vereniging is er ook een groep die zich bezighoudt met gifslangen. En er zijn hele duidelijke richtlijnen hoe je die dieren moet houden, zodat er ook niks fout kan gaan. Meneer Bom, zou dat niet veel beter zijn? Gewoon een verbod, net zoals in België? Uh, kijk, wat, wat beter is of niet, het moet ook wel haalbaar zijn. Kijk, ik, ik, ik ben zelf uh, geen voorstander van het houden van gifslangen... Uh, er zijn er natuurlijk meerdere diersoorten, net zoals krokodilachtig. Ik denk dat dat allemaal in huis uh, ja, heel lastig is. En sommige ja. reuzeslangen ook natuurlijk. Als je kijkt naar ja, vijf, zes meter is maar heel normaal dat die worden. Uh, worden die, bij... die gehouden? Die worden ook gehouden, ja. Die worden ook 5, aangeboden. Dus, uh... Er zijn mensen die thuis een krokodil hebben liggen? Ja, ja, ja, ja. ik ben Omdat al een, een paar keer erbij gehoord. heb in een Belgische situatie. Uh, gewoon in de Belgische landen Wat dat die dieren in een huiskamer liggen. En ja, dan, dan zijn er eigenlijk geen wettelijke mogelijkheden... om, om te zeggen van ja, de, dat dier dat zit niet onder goede omstandigheden. En ik weet het, we hebben het nu over excessen. En als je ervan uitgaat dat de dieren goed gehouden worden... ook die krokodilachtige, ja. ook die gifslangen... en ook die netpitons of andere reuzenslangen. Ja, dan, dan, dan is dat allemaal te doen. Ja. Maar het, het probleem zit hem daar gewoon in dat niet iedereen dat doet. En dat is het, het punt. En dat zijn ook de excessen die steeds naar buiten komen. Een dier wat ontsnapt is. En dat geeft dan, die hobby, geeft dan een slecht, een, een slecht, uh, komt dan in een slecht daglicht. Meneer u wilde nog wat zeggen. U bent van de reptilenopvangseerbro. Ja. ja, nou, in België is al langer de tijd het houden van gisteren verboden. Uh, het grappige is dat veel Europeanen het juist leuk vinden om dingen te doen die niet mogen. Je kan stellen dat er in België relatief meer gifslangenhouders zijn dan in Nederland. Omdat wat niet mag is leuk. En dan krijg je hele ongewenste situaties. Op een gegeven moment is een Belg gebeten door zijn giftig dier. Was bang voor justitie. Is een gek naar Eindhoven ziekenhuis gereden om daar geholpen te worden aan zijn gifslangebeet. Hij brengt niet alleen anderen in gevaar, maar ook zichzelf. Heeft hij het overleefd? Hij heeft het overleefd, gelukkig wel. Maar dan praat je over excessen, dat wil je dus niet, hè? Walter Gertruijer is van reptielenopvang Serpo. Ad Bom van de reptielenopvang Iguano Zoo in Vlissingen. En Dennis Onings, voorzitter van La Certa... de Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. En zo kwamen we van die sluier die ontsnapt is in Ter Apel... in één keer bij 100 eitjes, ongeslachtelijk. En er waren ook <lacht> nog Pythons, die wel zeven meter kunnen... Wo? Net -piton. Net pitons. Ja. Oh, ik verstond nep. <lacht> ja... Ik dacht dat ze een op die thuis ligt. En een krokodil. Al dat soort zaken zijn aan de orde geweest. Hier in de Radio 1 Sportshow. Ik denk dat er één punt is wat nog wel gemaakt moet worden. En Ho. daar zijn we het Ho. allemaal tijd eens. Tijd tijdens tijd. Het probleem nee, ligt nee. bij het baasje, hm? niet bij het beestje. Het probleem ligt hier. Ik heb de leiding. Lijkt me een hele mooie. Goed, één over, bijna twee over half één. Uh, Hoogste tijd voor Mark Visser. Wegspotter Bader Hari die wil zich vrijwillig gaan melden bij de politie. Hij is nu in het buitenland, maar zodra hij terug is, wil hij naar het bureau. En daarmee wil hij voorkomen dat hij bij thuiskomst op Schiphol wordt opgepakt. Bader Hari die kwam in opspraak vanwege een aantal vechtpartijen. Gisteren werd hij officieel aangemerkt als verdachte. Syrië zegt een man te hebben gearresteerd die de bomaanslag op de Syrische minister van Defensie heeft beraamd. Minister en drie andere vertrouwelingen van president Assad die kwamen daarbij om het leven. De aanslag werd uitgevoerd door een zelfmoordterrorist. De verdachte die is aangehouden werkte als stafmedewerker in het gebouw van de geheime dienst in Damaskus, waar die aanslag plaatsvond. En een speler van het Cubaanse honkbalteam is zaterdag tijdens de Haarlemse honkbalweek spoorloos verdwenen. Cubaanse pitcher Aledmis Diaz die hoopt waarschijnlijk zijn carrière voor te zetten in de Verenigde Staten. In vier jaar tijd zijn twee van zijn landgenoten... ook al gevlucht tijdens een honkbalweek in Nederland. Zo tekende Aroldis Chapman na zijn vlucht... een contract van 30 miljoen dollar bij de Cincinnati Reds. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is en blijft vanmiddag zonnig en warm. Inmiddels is de temperatuur opgelopen naar een graad of 25. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 27 à 28 graden in het binnenland. Aan zee ligt de temperatuur rond een graad of 25. De wind die is zwak en komt uit een oostelijke richting. Aan de kust daar steekt later vanmiddag nog wel een zeewind op en daardoor koelt het op de stranden wat af.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 Donderdag en vrijdag verlopen ook weer zomers warm, maar op vrijdag neemt wel de kans op een bui toe. In het weekend wordt het geleidelijk aan minder warm en de kans op een bui blijft bestaan. b Verkeersinformatie er staan nu vijf files, totale lengte 16 kilometer. Om te beginnen hier in de buurt op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 3 kilometer. A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en Knopert-Valburg. 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen is bij Knopert-Valburg de rechterrijstrook dicht. Dan strandgast op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen maken een file tussen Ridland en de Vlakentunnel 3 kilometer. Ook op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee tussen knopert Hellegatsplein en Den Bommel 3. En op de N201 uit Hoorn richting Zandvoort tussen Heemstede en Zandvoort 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen gaan we op zoek naar een in 1940 verdwenen Nederlands onderzeeboot. En in welke sport Blonk, Topkok, Pierre Wind vroeger uit. Eerst de muziek, Mark, Anthony. McAnthony stort zijn hart uit. You sing to me. De bewoners van 185 huishoudens in de Utrechtse wijk Kanaleiland zitten voorlopig nog in onzekerheid. Ze weten nog niet wanneer ze terug kunnen. Ook hebben ze veel vragen over hun gezondheid. Aan de telefoon Annemarie Cuvalier van Woningcorporatie Mitros. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben natuurlijk al wel het een en ander over gehoord. Maar toch nog even recapituleer. Wat ontdekten jullie nou precies toen jullie met de renovatie van die flats bezig waren? Um, nou, wij waren bezig uh, met het renoveren van uh, de flat. En van tevoren uh, hebben we dan een asbestinventarisatie uh, gedaan. En uh, daar wordt dan ook een asbest, uh, saneringsplan voor gemaakt. En bij, uh, bij werkzaamheden aan de dakrand uh, wisten we dat we daar asbesthoudende kits aan zouden treffen. Ja. Uh, op dat moment uh, wordt uh, dat ook uh, gedaan, zeg maar, het verwijderen van de, van de dakrand, door een uh, gespecialiseerd uh, asbestverwijderingsbedrijf. Uh, uh, maar bij die werkzaamheden, dus bij het uh, verwijderen zeg maar, van de asbesthoudende kit... is uh, ook ander asbest uh, aangetroffen. Waarvan wij van voren niet wisten dat we dat aan uh, zouden treffen. Is de inventarisatie dan niet goed gegaan? De inventarisatie uh, is, is goed gegaan. We doen geen destructief onderzoek... want dat betekent dat je de hele uh, flat eigenlijk al voor de, voordelen zou moeten uh, slopen... Um, dus dit was, dit, deze asbest zat op een plek waar wij dat niet uh, verwachten uh, hadden. Ja, dan dan uh, kan ik uh, alleen maar concluderen dat die inventarisatie niet zo juist is gegaan. Nee, ik zou dat toch anders uh, willen zeggen. Um, af, uh, van tevoren weet je op uh, plekken waar je, uh, je asbest mogelijkerwijs uh, zou kunnen verwachten. Hè? Want asbest is een, uh, een stof uh, die vroeger heel, heel veel werd uh, gebruikt uh, zeg maar in de bouw van het huis. Dus je hebt van bepaalde aannames, aannames waarvan je, uh, waar je asbest kan verwachten. Dus u Waardoor zegt, we hadden het echt niet kunnen weten, 100% niet? Nee, we hadden het echt niet kunnen weten. Als we dat zouden weten, dan was het anders uh, geweten. Maar we hadden het echt niet kunnen weten. Want nee. eerder, eerder was er een identiek flatgebouw onderzocht, hè? Dat, uh, nou, de, uh, dat is een identiek flatgebouw waar we dezelfde werkzaamheden uh, uitvoeren. En daar is de, dit asbest niet aangetroffen. En op grond daarvan dacht u, dan zal het bij deze flat ook wel niet zo zijn? Nou, je doet bij flat gewoon altijd zeg maar, van voren een onderzoek... dat je gewoon weet op plekken waar de asbest uh, kan zitten... op bepaalde aannames. En deze asbest zat op, op gewoon op een plek waar, waar we het niet verwacht uh, hadden. Maar nog met de aannemer van vroeger gesproken. Contact opgenomen voor de werkzaamheden begonnen? Uh, vo voordat de werkzaamheden uh, beginnen... Uh, doen wij nauwkeurig onderzoek zodat we. Uh, uh, ja, maar. Plekken waarom nog we met de aannemer aan van toegesproken, gesproken, of niet? Nou ja, de, de plek zijn natuurlijk uh, 50, uh, 60 jaar uh, geleden gebouwd. Uh, u kunt zich voorstellen dat uh, de de zaken die vroeger werden bijgehouden over de woningen... dat dat anders is dan, dan tegenwoordig. Nou, er werd er wel een bestek bijgehouden... waarin staat wat er in het dakbeschot zit, wat er in het dakplaat verwerkt is... en al dat soort zaken, of niet? Nou, ik wil nogmaals benadrukken: Dit was asbest, wat we niet hadden verwacht. Als we het hadden verwacht, dan was het, dat was het anders uh, geweest. En we weten nu, zeg maar, en we gaan, we gaan uh, nog meer flats uh, renoveren... Um, ja, we weten nu zeg maar, wat we in deze flat hebben aangetroffen uh, en daar kunnen we natuurlijk uh, bij de renovatie van andere flats weer verder rekening ja, mee houden. Ja, goed, bij een identieke flat werd er geen asbest aangetroffen, dus je weet, je weet niks ja. van tevoren als je geen goed grondig onderzoek doet natuurlijk. Nou, wat ik net al uh, zei, is van voor doe je grondig onderzoek... maar wat je niet doet, is delen van de flats slopen. Want dan ben je dus eigenlijk al de... de, als, je de als je echt al, al het asbest wilt, wilt inventariseren... dan moet je wel eigenlijk de flats, uh, zeg maar, uh, slopen. Dus we hebben het nu bij deze flat aangetrokken. Maar komt het, het niet alles bij elkaar een beetje knullig over? Nou, ik, ik snap dat uh, mensen de, de vragen hebben... Goh, hadden jullie dit niet uh, kunnen weten? Dat vind ik een hele logische uh, vraag. Nee, maar we hadden de, deze asbest... Uh, we hadden dit niet kunnen weten. Op heel veel plekken gewoon in Nederland zit asbest in woningen waarvan je het van tevoren niet weet. Maar u zei net van we gaan nog verder onderzoeken, doen naar andere flats. Gaat u dat op dezelfde manier aanpakken of gaat u dan toch weer wel eerst een stukje afbreken om te kijken wat erin zit? Nou, nu, uh, zeg maar, uh, met de kennis die we, die we nu hebben, uh, kijken we ook uh, straks uh, zeg maar hoe we uh, de, de volgende flats gaan uh, aanpakken. Dus misschien op een andere manier dan deze? Door inderdaad wel een stukje alvast af te breken, nou, hoe, stel ik me hoe voor. dat precies zijn, ja, ja, dat, dat, gaat, dat, dat oh. kan ik nu niet uh, vertellen. Maar wel dat we natuurlijk uh, bij het volgende flat rekening houden... met de tijd op de, wat we hier hebben aangetroffen. Even nog over de bewoners. Weet u al wanneer ze terug kunnen? En nee, daar kan ik op dit moment uh, nog niks over uh, vertellen. We zijn heel erg druk met een, uh, met het maken van een van plan van aanpak uh, voor de flats, voor het voor schoonmaak, voor het uh, saneren. Maar dat uh, kan nog weken duren? Nou, ik uh, kan u daar op dit moment uh, nog, nog niks over vertellen en ik vind het, zou het vervelend uh, vinden om informatie uh, te geven die dan achteraf uh, niet klopt. En wat ik wel kan zeggen, dat we heel druk bezig zijn om zo snel mogelijk een plan van aanpak te hebben, zodat we de mensen duidelijkheid uh, kunnen bieden. Want ik begrijp heel goed uh, dat bewoners uh, heel graag willen weten wanneer ze weer terug kunnen naar hun wonen. Ja, u, u heeft bewoners ook gesproken hè, vanochtend en vanmiddag tijdens Spreekuur. Wat willen ze vooral weten? Neem aan, de eerste vraag, wanneer kunnen we terug? Nee, dat klopt, inderdaad, dat is een vraag. Maar mensen willen ook heel graag daar uh, nou, weer weten wat, uh, wat zijn de vergoedingen. Um, ja, um, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, dat, dat iemand uh, toch zegt, maar nou, ik heb iets in mijn woning liggen en dat moet ik er echt uitnemen. Dat is één dat Nou, dan, dan kunnen we kijken of we met mensen, of andere mensen dat voor die bewoners weer terug uh, kunnen halen. Um, ja, en ook een vragen van uh, hoe lang gaat het uh, gaat het nog, uh, nog duren? En uh, nou ja, goed. Uh, Echt hele praktische vragen. En ook vragen van uh, ja, mensen van, willen weten over asbest. Hoe gevaarlijk is het, neem ik aan. En wat, wat, wat zegt u dan? Nou, we hebben ook uh, contactpersonen van de, van de GGD. En uh, dan kunnen dat mensen ook hun vragen over specifiek over asbest over aan de GG en GD kunnen, kunnen stellen. Maar krijgen ze een vergoeding, de bewoners? Ja, ze krijgen een uh, vergoeding. Hoeveel? Um, ze krijgen een, een eenmalige vergoeding van 50. Uh, Euro per, per gezin. En vinden ze dat goed? Of denken sommigen hebben een advocaat in de arm genomen? Die zeggen: we willen ons recht op een eventuele schadevergoeding niet afstaan door deze afkoop. Ja, nou dat zou dat, dat kan dat mensen dat uh, vinden. Maar we, ja, goed, we hebben ze gezegd dat we een vergoeding uh, krijgen en van uh, 150 euro. Klopt het uh, nog even tot slot dat de directeur van Witros vandaag op vakantie is gegaan? Dat klopt. Die vond en, dat de, verder niet nodig om daar te blijven. Nou, de, de leiding is in handen van, van Capabla mensen... die uh, gedurende dat de ontwikkelingen uh, vanaf uh, zondag uh, hebben, hebben gespeeld... Uh, steeds hebben meegelopen uh, in, uh, in de organisatie. En uh, ja. die maar, hebben dat gewoon van helemaal... Die hebben, Klinkt in mijn oren toch wel een klein beetje raar... dat de directeur gewoon op vakantie gaat... terwijl er best wel een, iets aan de hand is. Nou, ik, wat ik net al uh, zei, is uh, dat gewoon in, in leiden, de dagelijkse leiding gewoon in handen is uh, van andere mensen die hebben meegelopen in het uh, in het uh, in het proces om te zorgen dat we uh, nou, bewoners uh, zo goed mogelijk uh, kunnen informeren, dat we gewoon zo snel mogelijk een plan van aanpak hebben, dat alle zaken. is daar gewoon niet echt bij nodig? Nou, dan zou ik zeggen dat de directeur niet nodig heeft. Maar nu heeft de directeur zijn taak vragen aan andere mensen om te zorgen dat het proces wat wij nu gewoon moeten doen. Is, uh, en wat ik net zeg, de, de bewoners uh, informeren. Uh, zorgen dat er zo snel mogelijk een kan komt. Uh, zorgen dat we. Uh, alles op de, op de rit hebben, dat is in handen van andere mensen. Dat die hebben dat overgedragen gekregen. En die hebben ook gedurende de, deze tijd gewoon, de uh, telefoon. gewoon weeggelopen met de proces. Dat, dat is hem. Ik kom terug. Okay. Uh, maar u, u kunt zeker nog lang niet op vakantie. Uh, nou, ik uh, had nog vakantie uh, gehad. Dus ik uh, ben de komende weken gewoon uh, iedere dag op het kantoor. Wie belt hem? De directeur. Wie belt hem, mevrouw Cuvier? <laughs> Misschien een van uw uh, collega's? Oké. Okay. Neemt u hem nou op, of niet? Ik... Ik uh, <laughs> de, een van mijn collega's heeft hem al opgenomen. Oké, okay. goed. Ik wens u veel sterkte. Het is een drukke tijd, ook voor u. Dank u wel, ja, wel. Annemarie Cuvallier van Woningcorporatie Mitros. Wist jij dat Pierre wint? Die keer wel, hè? Ja, is, uh, die ja, kok die ja, ja. voortdurend van die hele leuke bewegingen maakt. Dat hij ooit een heel groot atletisch talent was. Nee. nee, nee, nee ik nee. ook niet. En nee. Daarom gaan we even terugblikken op de atletiekbaan Zuiderpark in Den Haag... samen met verslaggever Robert-Jan Boy. Nee, wat doe jij hier? Ja, nou, het verleden van vroeger oprakelen. Echt waar? Ja, van, van, van, van vroeger. Nou, je, je praat over heel lang, over jaren tachtig. Dit is een plek die, die tintelingen veroorzaakt bij Pierre Wind. Een agressie in het hoofd, denk ik. Want er zijn dingen die ik toen heel graag wilde en nooit gelukt zijn. En daar heb ik een hekel aan. Atletiekbaan, Zuiderpark. Hier recht voor ons. Toen ik hier, toen ik hier liep, dacht ik echt aan de Olympische Spelen toe. De rode atletiekbaan. Ja, ik dacht van, ik heb hier echt jarenlang mee met helemaal de tyfus gelopen. in de, de hoop dat ik ooit eens de beste van de wereld zou worden. Zonder die kale schedel? Nee, met haren. Kijk, je ziet het hier nog. Kijk, hij heeft een foto Burgond... meegenomen. Kijk, nou, dan loopt hij zonder dat Burgondische lijf. Ja, ja, ja. Antiek gestroom, kijk, met rode haren en het Sparta, uh, met het beroemde Sparta-outfit. Uh, wat nog steeds huidig is, zwart met die gele streep. Ja. Het is dus echt, uh, nou, ik heb hier nog wat, wat, wat, wat spikes heb ik, uh, versleten hier. Pierre komt een oude vriend tegen hier. Aan de kant van de baan. Ja, Die waar? weet ervan. Die ziet ja. hem nog lopen ook. Ja, ja, ja want uh, dat is al de hele tijd terug. Toen was Pierre, werkte ik op de Meppelweg, op ja. Sint-Paulus. En dat was Pierre dat was haar leerling. En toen had hij nog haar. En ik weet de kleur ook nog. Ja. Ja. Rood. Rood. Nou, en ja, toen was Pierre een hele sportieve jongen. En toen heeft hij hier, hier ook uh, zijn voet voor verdiend ja. op deze baan. Ja. Kijk, de mensen zijn er ook bezig met, uh, met atletiek. Er komt een beetje voorbij. Ja. Er wordt ja, ja. hier uh, ver gesprongen, hard gelopen. Ja. Wat waren jouw afstanden? Mijn afstand was 800 meter en 1500 meter. En dan zeg maar, had je ook crosslopen en dat was dan 3 kilometer. En we praten echt over landelijke selectie. Landelijke selectie, We ja, praten ja. over lopen met Rob Druppers. Nou, niet met Rob Druppers, met de met, met met, met concurrent van Rob Druppers. Dat was Frank Mos. <laughs> ja. En dat was echt de allergrootste in die tijd... En daar mocht ik dus meelopen, zes, zes dagen in de week mee trainen onder zijn begeleiding, want hij was natuurlijk al gearriveerd en was mijn held. En ik mocht dan onder zijn auspiciën meedoen. Zes dagen in de week heb ik zelfs getraind op een gegeven moment. Wat kan een mens veranderen? Nou nee, dat is de, de tegenslag. Je moet voorstellen, het is een verhaal. Is, ik, kon, ik krijg bijna spreken tranen van mijn ogen. Je moet je voorstellen, als, als, als jongetje van, van, van, van, van bijna 16, krijg je op een gegeven moment te horen: je mag, je, er komt een selectie voor het Nederlandse elftal, voor het Nederlandse, het het, voor het Nederlandse te, de, de, En daar ben je voor uitgenodigd. Maar dan moet je wel uh, de, door de keuring heen komen en. Je moet de volgende dag met, met die wedstrijd bij de beste vijf eindigen. Dat was een, een cross van drie kilometer. Die vrijdag ik zal nooit meer vergeten. Ben ik dus uh, naar Zeist, ben ik gekeurd. Helemaal goed, helemaal blij. De, van, ga morgen maar lopen, want als je bij de eerste vijf bent, dan ben je officieel geselecteerd voor het landelijk uh, team. Ja. Nou, wat gebeurt er? 15, 16 jaar, vrijdagavond. Mijn ouders waren niet thuis. Hè. En ik kwam uit een streng gezin. kwam ik. En dan had je zo'n trommel met snoep en met chips en met cola. Weet ik, van allemaal. ik heb me tot z'n avond laat helemaal aan, aan, aan, aan, aan de koek. Etcetera. En de volgende dag, was, ik denk dat dat de reden is geweest... maar de volgende dag heb ik die lopen dan drie kilometer. Met allemaal volwassen mensen. Ik als 16-jarige jongetje, hè, op plek 2. In drie kilometer op plek 2, 400 meter voor de finish. Ik zag de finish. Ik klap echt in één keer op de grond. 400 meter voor de finish zag ik, uh, ik zag mijn droom. Om in het landelijke team te komen zag ik stranden. En toen heb ik, uh, ben ik drie uh, maanden uit de running geweest. En op een gegeven moment kom ik niet meer aan die tijden die je liep. Ja, en toen ben ik gestopt. Even kijken bij de vriend. Ik heb geen idee hoe die heet. Maar ja. Aad van Loenen. Is, van van Is het allemaal een beetje opschepperij van Pierre? Of, uh? nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Het was toen een heel gedreven veentje. En uh, die wilde in alles te beste zijn. Dus daarin ook. En daarna heeft hij dat weer op een heel ander vlak gedaan. Maar het is wel grappig om te horen dat het met dat snoep en dat koek... dat er toen een hele andere carrière is begonnen. Ja, misschien is het ook een zo. maar ik weet het niet. Maar, het is gewoon... ja, maar je probeert altijd een verklaring hè, te, te vinden of iets. Ik denk dat het geweest is. Ja. Dag, mevrouw. Dag mevrouw, mogen we even tussendoor. Ja. Heeft u wel eens gehoord van Pierre Wind toevallig? ja hier staat hij oh, oh, ja. <laughs> ja niet als loper denk ik hij was, hij was bijna uh, Olympische Spelen gegadigd oh, jaren geleden ja, nou, als jeugdje oh, nooit gered, als jeugd. maar als jeugd, Op welk onderdeel 800 meter 1500 meter. Maar. hij wil nog één keer even de start hier uh, laten zien zou dat even kunnen ja dat kan nou Met hem? Ja. even okay, kijken samen, hoor. Ja, even kijken je gaat tegen wie lopen ik weet niet hoe heet je Julian Julian nou, Pierre gaat okay. op zijn zebraschoenen. Gaat hij inderdaad weer helemaal in die autotiek houding. Ja, wie er, ja, oh, hey. Blik gespitst naar voren. <tie> en dan <daar> gaat hij. <tie> hij heeft die loop nog steeds. Hij heeft hij nog Met die steeds handjes die vlak die langs het lichaam. Juist. Ja, ja. Ik ben diep onder, onder de indruk, Pierre. Je. Zag je dat? Die vlakke handjes langs, langs het lichaam. Ja, alleen, die techniek uh, zit er nogal een beetje in. Ik, ik ben wel kapot, maar ik voelde nog even tot ik even 16 was. Je bent de snelste kok die ik ooit heb gezien. Kijk hem. Ja, we zijn ondertussen met de zeven ronde bezig. Over tien minuten stoppen we daarmee. Dan krijgen we natuurlijk ronde acht. We de topkok Pierre Wind in een reportage van verslaggever Robert-Jan Boy. Willemijn, ik neem je even mee terug. 72 jaar de tijd. Mm -hmm. 1940. Ja. Onderzeeboot O-13 van de Koninklijke Marine. Die ging in de begindagen van de oorlog. Die toen gevoerd werd natuurlijk op patrouille en kwam nooit meer terug. Spoeders verdwenen, waarschijnlijk met man en muis vergaan. Nou, dat laatste is wel zeker, want nabestaanden van de bemanning... zijn samen met de Koninklijke Marine op zoek naar de plek van het wrak. Goedemiddag, Jouwke Spoelstra. Ja, goedemiddag. U voert namens de marine de zoektocht naar de O-13. En dat is een ingewikkelde. Waarom? Ja, dat is een hele ingewikkelde zoektocht... omdat er eigenlijk helemaal geen gegevens uh, beschikbaar zijn... van waar uh, de onderzeeboot precies... Uh, zou kunnen zijn uh, vergaan gebleven. Waar ongeveer wordt er gezocht? Uh, nou, als u zich de Noordzee voorstelt, dan op de lijn van Dundee, dat is de onderkant van Schotland, uh, zou oversteken naar uh, de ingang van het uh, Kattegat, uh, ten noorden van Denemarken, dan ongeveer op uh, driekwart kwart uh, van die afstand recht onder Noorwegen. Uh, daar is een gebied waar uh, de O13 moest uh, patrouilleren. Uh, en dat is ook waarschijnlijk uh, het gebied waar uh, we moeten gaan zoeken uh, om DO13 op te sporen. En wat is er nou eigenlijk gebeurd met DO13? Ja, dat is uh, ja, eigenlijk, uh, zeg maar, uh, zullen we dat pas goed weten als we de boot gevonden hebben. Maar er zijn een aantal scenario's. Uh, uh, onderweg naar het patrouillegebied lagen een paar uh, mijnenvelden. Die waren pas kort voordat uh, DO13 daar langs kwam uh, gelegd door, uh, door Duitse mijnenleggers. Uh, en het zou kunnen zijn dat de O13 op uh, een van uh, die mijnenvelden is gelopen. Dat is eigenlijk uh, in en kort na de oorlog steeds het scenario geweest. En een andere boot die hem uh, naar ja, beneden heeft gezonken? Uh, na de oorlog, maar ook uh, al tijdens de oorlog, was er ook al uh, sprake van dat uh, de Poolse onderzeeboot Wilk uh, mogelijk uh, in aanvaring is gekomen met uh, een. Uh, toen dachten ze het Duitse onderzeeboot. En later heeft men gedacht, van nou, dat zou best ook nog wel eens een keer de O-13 geweest kunnen zijn. En er is nooit iets van teruggevonden? Helemaal niks? Nee, helemaal niets. Nee, nee. Zover wij dan dat in ieder geval weten natuurlijk. Want het kan best wel eens een keer zo zijn dat in de loop van de jaren... een, een visser bijvoorbeeld een stuk van de O-13 in het net gehad heeft. Maar ja, waarschijnlijk dat dan nooit herkend heeft als een onderdeel van de O-13. Maar, maar stel... zit er dan wat schot in de zaak, in die zoektocht? Uh, ja, er zit momenteel uh, zeg maar, zit er best wel uh, wat schot in uh, de zaak. Uh, uh, we uh, leren steeds meer over uh, de bodem van de Noordzee. We kunnen ook steeds uh, gemakkelijker naar de bodem kijken met uh, de moderne sonarapparatuur. Uh, de offshore uh, neemt heel veel uh, gegevens van uh, de Noordzee op. En uh, die proberen we allemaal bij elkaar te krijgen uh, en uh, daar een beeld van te vormen. Maar stel dat u hem terugvindt, wat denkt u dan te vinden? Wat hoopt u? Uh, nou, Ik verwacht toch tenminste, zeg maar, als we hem vinden, dan, dan vinden we een, een redelijk intact uh, wrak uh, van een onderzeeboot. Uh, uh, we hebben in de loop van de afgelopen jaren een aantal uh, andere onderzeebootwrakken uh, onderzocht. Uh, en dat waren dan uh, in dit geval een paar uh, Eerste Wereldoorlogwrakken. Mm -hmm. uh, en daar zie je toch nog steeds het hele silhouet van de onderzeeboot uh, terugkomen. Uh, ja, het silhouet. Maar er liggen ze onder een dikke laag zand, neem ik aan. Wat de ervaring is, is dat ze ongeveer voor de helft in het zand liggen... en voor de andere helft boven het zand. Op het moment dat ze ze vinden natuurlijk. Maar het zou ook goed kunnen zijn zeg maar, dat zo'n boot... onder een, ja, een wandelende zandbank uh, is verdwenen tijdelijk. hoe loopt hij weg? Uh, nou ja, het, het zand, zeg maar, vergelijkbaar met het zand in de Sahara... dat is voortdurend in beweging. Uh, nu is in dat gebied uh, naar verluid de, de verzanding wat minder... Uh, dus uh, dat zou erop uh, kunnen wijzen zeg maar, dat we uh, uh, dat, dat die onderzeeboot best wel boven het zand aantreffen. Maar uh, ja, daar is nooit uh, uh, de, de, de vinger tot op heden achter uh, gekomen. In het najaar gaat u op expeditie. Ik wens u buitengewoon veel succes met ja. die zoektocht naar de onderzeeboot O13. En Dion is aangeschoven en die niest zich door ja, de laatste een door de door. zomer. <laughs> Heb jij hooi, kort? Ja, een beetje wel, ja. Ah. Is er nog iets? Ja, de ja. ronde van Stiphout. Felix, de ronde van Stiphout met Peter Sagan. Drie keer uh, winnaar oh, van een etappe. Natuurlijk. André Gruipel, wat dacht je daarvan? Nee, is er ook wind. bij. Ja, Kessakov, ja. Basso, Zuweldia. Sagan wint. Van Hummel. Zij met zijn eigen jas Kruisrijk, Krijnting, Tankink, ja. Mollema. Van Hummel komt als laatste bieden. Lijkt mij, een Ronde van Stippen. Goed, dat komt, er, uh, dat komt eraan. Ik ben heel erg benieuwd. En, en die dan gaan jullie uitgebreid over praten in de komende drie uur. Uh. Ja, we... Maar waar is Jurgen? Meestal is hij nu wel... Uh, Jurgen nee, is dus Nee, hij komt eraan. Komt van die wc af. We zijn er morgen weer. Gaan oh. Loopt hij of niet? Ja, oké. Okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort?